Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met psychische klachten kunnen vanaf volgend jaar sneller terecht bij een deskundige die gaat kijken wat ze nodig hebben. Die gesprekken zijn dan bijvoorbeeld met een maatschappelijk werker en iemand van de GGZ. Vaak kunnen mensen met psychische klachten al wel worden geholpen met de oorzaak daarvan. Bijvoorbeeld als die klachten komen door schulden of eenzaamheid. De voorgesprekken moeten ervoor zorgen dat mensen sneller hulp kunnen krijgen van instanties... en dat wachtlijsten bij de GGZ korter worden... zodat mensen die daar wel moeten worden behandeld ook sneller aan de beurt zijn. Er komen geen geluidsregels voor vliegbasis Leeuwarden. Omwonenden klagen al jaren over herrie door oefenvluchten met F-35 straaljagers. Dat toestel maakt veel meer geluid dan zijn voorganger, de F-16. Toch komt er dus geen herriegrens, hoorde deze journalist van Pointer. Ja, ze zeggen dat ze dat vanwege de veiligheid op de grond en de lucht gewoon niet kunnen normeren. Dat ze altijd de ruimte moeten hebben om ja, uh, te vliegen zo hard als ze willen. Omdat ze dat uh, nou ja, in het echt ook doen, zeg maar. Defensie zegt... Zegt wel dat ze nog onderzoek doen naar een andere manier van opstijgen en landen. Mogelijk scheelt dat ook al iets. En voor het eerst, sinds zijn vertrek bij Ajax, heeft oud-technisch directeur Sven Mislintad iets van zich laten horen. Dat ging niet bepaald vrijwillig. De Telegraaf stapte met draaiende camera op hem af bij zijn huis in Duitsland. Is there a possibility no, no we can no speak chance. to you? No. Alright. It's very private. It's annoying what you're doing. But this is the, pu this is the public road? It's annoying. This is not private, yeah. I think. Dit is de publieke road. Yeah, it's okay. Is er oh, het is oké? Okay? No, het is oké. Het is een publieke joh. Oké, oké. Dutch fans, they, they, uh, they need answers. Ja, maar ik moet niet de antwoorden geven. Hij had er dus niet echt zin in. Uiteindelijk gaf hij wel een paar antwoorden. Hij zei onder meer dat de spelers die hij heeft gehaald uiteindelijk zullen laten zien hoe goed ze zijn. Dat is nog niet gelukt. Ajax staat op het moment zesde in de Eredivisie. Het weer nog, de dag begint grijs, maar vanuit het zuiden breekt het steeds vaker open. Vanmiddag behoorlijk wat zon bij 13 tot 20 graden. Morgen meer van hetzelfde en nog een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook groenten op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. En wat is onze keuze? Want het is weer zover. En om de vrijdag zijn wij met z'n drietjes... Beb Sweris, Hanny. Uh, Oh, ik ben ineens je naam kwijt. Hannie. Ja, nou Hannie <laughs> <honey> en ik. <laughs> Weer een sediorenmoment. We ja, ja, ja. Maar het is ja. in ieder geval even geen rust aan de kust. Dat, ja, even dat geen rust het. aan de kust. Nou, dat, uh, dat komt wel goed met deze drie. En um, we gaan uh, twee uur lang een uitzending voor jullie verzorgen. Ik heet jullie... Hartelijk welkom hierbij. Ik hoop ook dat jullie die twee uur gezellig blijven zitten. Want er gaat weer van alles gebeuren. Beb die heeft weer heel wat nieuwtjes meegenomen naar de studio. Ja, ja, ja, ja. ja en wat interessante feitjes hoorde ik nu ook nog even zo uh, langskomen. Die heeft zich weer helemaal verdiept in het wel en wee van Zandvoort en daaromheen. En Hanny heeft voor ons weer een... Uh, ...prachtig verhaal geschreven... ...wat ze gaat voordragen... Ja. ...en daar heeft ze weer prachtige muziek bij uitgezocht. Ja. Um, dan heeft Beb ook nog gekeken... ...wat het weer ons gaat brengen... ...dat horen we ook later in de uitzending. En we gaan natuurlijk deze uitzending... ...weer starten... ...met een nummer over... ...een vrouw... ...of een dame... ...of een lady... Maar het kan, ...of een meisje... ...het kan natuurlijk ook gewoon heel plat... Luister maar. Het is geen pretje voor een kerel. Zijn liefde te beperken tot één vrouw. Vaak alsof. Maar hij denkt, schat, wat maak jij me nou? Maar houden van is zo vergeven. Naar haar op handen, want hoe dan ook het blijft een vrouw. Een je vrouw, bied haar twee sterke armen. Ze heeft iets warms, zo nodig, de nacht is koud dan in Turning some Nou, U heeft hem ongetwijfeld herkend. Freek de jongen met Blijf bij je wijf. Hij is mooi. Ja. mooi ja. <laughs> stand by your, your man. man. Ja, van Dolly Parton. Hè. Ja, hartstikke mooi toch? Was dat ja, yes. Dolly Parton? Uh, nee, uh, nee, nee, bent, nee, nee, nee. Je, nee, wacht even. In uh, een, ja. ander, een andere country zanger. Ja, jongens. Uh, ja. ja, Dit is het seniorenuurtje. We moeten er even goed over nadenken. Jezus, het is wel goed dat we in de ochtend zijn. Misschien dan kunnen dan we de luisteraars even bellen. Bel ja, ja. even in, stand, stand by, by your, stand your man. Ik we zal gaan. Even ja, zoeken even jullie het even op. Ja, ja, ja, ja. ja. die zoeken Hoe, hoe waren jullie uh, afgelopen weken eigenlijk? Hebben jullie nog leuke dingen meegemaakt? Hebben wij nog leuke dingen meegemaakt? Tammy, Wynette. Tammy, Wynette Hebben we meegemaakt. Ik ga, oh, nee, ga nee, meedoen we we met 2 voor 12. Nee. Ik kan heel snel opzoeken. Nou, inderdaad. Ja, maar je moet uit boekjes opzoeken. Ja, dat ja, dan hebben ja, we boeken. Ja. Ja, dat we ouderwets natuurlijk dan gebruiken. Ja, ja. ja, bladeren. Nee, maar hebben jullie nog wat meegemaakt de afgelopen twee weken? Dat je oh, zegt twee van, weken wow. inderdaad. Ja, twee ja. weken. Nou, persoonlijk weken. ben ik in de mantelzorg. Dan is dat wel behoorlijk in de hoofdrol. Ja. Maar dat is niks ernstigs. Vriendin heeft nieuwe heup. Ik een oude knie. Dat bleek. Ja. Na 15.000 uh, stappen per dag. Ja, wat hebben we meer meegemaakt? Maar hoezo maak je 15.000 stappen per dag? We ja. hebben een hond. Maar wandel je daar zoveel mee? Ja, ja, daar begin ik s morgens om uh, kwart voor acht al mee. Ja. En dan ga ik dan een keer of vier mee de duinen in. Jeetje wat veel. Ja, ja en dat is toch intensief. hè? Duintje, is intensief. Duintje op, duintje ja. af, deltje ja. in. Je kan beter de kat op. nemen. De kat die blijft gewoon lekker slapen bij je. Weet je? Dat ja. Ja, ja, ja. Het is beter voor je knieën. Ja. ja. ja. ja, ja. Maar het dwingt je wel om, om uit te gaan. Als je een hond hebt, bedwingt je om naar buiten te gaan. Ja, en een beweging te komen. Absoluut. Ja. Maar ja, dat brengt mij wel meteen op een nieuwtje. Oh jee, Want, oh, we beginnen al vroeg. Ja, meteen maar oh. jongens. En ik vind dat wel belangrijk. De senioren vitaliteitsmarkt komt eraan. De senioren vitaliteitsmarkt 2024. Uh -huh. En daar worden wij uitgenodigd voor een APK. Want inzicht is een test gericht op algemeen dagelijkse verrichtingen tillen, boodschappen doen, traplopen, voorwerpen pakken, zitten, staan. Daar hebben we het nog niet eens over wandelen in de duinen. Allemaal bewegingen die erg belangrijk zijn in het dagelijks leven. Nou, er wordt elk jaar wordt er iets georganiseerd... zodat wij beweeginzicht kunnen krijgen. En de Zandvoortse senioren vitaliteitsmarkt... Uh, in samenwerking met de seniorenvereniging Zandvoort... heeft georganiseerd een, uh, een dag, ik geloof zelfs meerdere dagen... maar dan moet ik straks nog even kijken... Nee, zondag 14 april. En dan kunt u komen bij de uh, Sporthal En er worden tal van activiteiten georganiseerd. die aansluiten bij de behoeften van Zandvoortse 55-plussers. Dus nou ja, eerst wordt er gekeken. krijg je beweging in zich? Dat is van half elf tot half vier. Er is een vitaliteitsmarkt. er is een seniorenmarkt. Uh, u wordt opgeroepen om daar naartoe te gaan, meer zicht te krijgen op hoe je beweegt, hoe je beter zou kunnen bewegen, uh, of misschien zelfs hoe je meer zou kunnen bewegen. Voor extra informatie en aanmelden kunt u uh, uh, naar 14 april is het dus in de Korverhal, Duintjesveld 1A. Maar aanmelden moet u inderdaad bij Louis -David Carré 1. Aanmelden en daar is ook het bezoekadres. En dat kan tot en met 13 april. Dus ga ik u even kijken of neem contact op met... heb ik ook nog een telefoonnummer 023-3040-700. En vraag daar alles over. Het is voor mensen van 55 plus... Um, nou, ik zou zeggen, ik moet er misschien zelf ook maar eens even op af... 14 april, inzicht in je beweegsysteem en verbetering... Nou, Zo. we hebben weer een leuke activiteit met z'n drieën. Ja. Ja. En, uh, maar eerlijk gezegd, eerlijk gezegd uh, zoek ik eigenlijk het liever een beetje in een andere hoek. Uh, ja. ja ik, ik zal je laten horen welke hoek ik graag in zou willen. Ja, laat horen. uren doorgaan doorgaan ja, ja. met die oma, met de toyboy. Ja, ja. Nee, ja. maar dat uh, was natuurlijk een grapje, hè. Ik zou er niet meer aan moeten denken, eerlijk gezegd, een toyboy. Dat kunnen we toch oh. helemaal niet meer aan, jongens? Was dat Ria? Dat, dat was Ria Valk, ja, met oma wil een toyboy. Ja, ja, nee, ja. Die, die, die, die, die, Ria, die is nog aardig actief wat dat betreft, hè. Ik weet niet of ze dat nou, was... is met Toyboys, maar nou, nog wel met de praktische misschien... Nou ja, nee, omdat, omdat laatst was ze bij Show News uh, dat ze boos was... omdat de beste vriendin met de vrienden vandoor was gegaan. Werkelijk? Ja? Ja. meiden. Ja. Ja, ja, dus ik denk, jeetje, als je dat op die leeftijd toch nog allemaal moet meemaken, hè? Nou. Ja, het houdt gewoon nooit op. Ja. zo'n heel cliché ontrouw, je beste vriendin en je vriend. Ja, nee. ik, ja. heb, ik heb namelijk nog het idee dat mijn zwager dit liedje geschreven heeft... Daarom ben ik weer is even zo? in de analen. Dus volgens mij is de tekst van Wim Hogelkamp. Want dit komt mij zo dat bekend. Dat meen je niet. Ja! Nou, wat leuk. Wat nou, toevallig. zeg one handshake shake away. Ja, nou, dat, wat leuk. Dat is inderdaad de broer van je man, hè? Nou, wat is dit uh, toevallig dat je dat draagt ja. dan? Uh, nou, Dolly. Nou. nou, en ik wist het echt niet, hoor. Zie je onze band, toevallig. Hè? Hoe zie je ja. onze band toch, hè? Ja, ja, ja, ja. hartstikke mooi. <laughs> Heerlijk. Ja, hebben we nog iets wat we gaan mededelen of zal ik gewoon doorgaan met de muziek? Uh, nou ja, we hadden het net over dat, dat ja, we hebben het nu even over de oudere mensen die uh, ja. goed in beweging moet komen, blijven ja. en opletten dat hij het niet fout gaat doen. Mm -hmm. Maar uh, er is in, uh, in dit dorp gelukkig ook aandacht besteed aan de kinderen en die hebben met elkaar hun wensen kenbaar moeten maken. En er komen vier nieuwe speelplekken in ons dorp. Oh. Daarmee is geprobeerd gehoor te geven aan de verzamelde wensen van die kinderen. En in het definitieve ontwerp wordt dat nu ten uitvoer gelegd. Op het Schelpenplein komt een speelhuisje met een glijbaan. Bij de secretaris Bosmaastraat kan deze zomer geschommeld worden. En er komt onder meer een groter klimtoestel met een glijbaan in de martínez Nijhofstraat en de Helmerstraat worden... naast de glijbaan ook een klimrek... en ook uitdagende klimtoestellen geplaatst... zodat er ook voor oudere kinderen... Uh, zoals wij. Zoals en, ja. en daar komt hij. Misschien zelfs voor volwassenen is daar misschien wat te doen. Gaan we dus dames en heren. Na de vitaliteitsmarkt kunt u ook bij het speelplein... met uw kleinkinderen gaan staan en stiekem meedoen. Oh, dan krijg je misschien van die fitnessapparaten. Kijk, ik bedoel. Oh, dat, is, nou, dat vind ik wel hoop, prettig. Dan hoop ik wel. Dat het net zoals in mijn jeugd. Ik heb ja. ook jeugd gehad. Ja? Echt? Ja. Maar even. Heel even. kort geleden. Heel kort maar geleden. Wat ben je dat goed doen Maar was ook speeltuinen. Maar dan van die rubber tegels ja, onder. Ja, ja. klopt. Want dan kon ja. je gewoon lekker dus vallen. Je lekker dan ja, stuiterde ja. je terug. Dat ah, je zo weer op die schommel. Ik ja. heb wat ja. aan die klimrekken gehangen. Maar goed, ja. de gemeente verwacht de speelplekken... 1 in juli, niet 1 juli, in, in juli, juli op te leveren. In, in, ja. Dus, uh, dames en heren, aan beweging hoeft het niet te ontbreken in dit dorp. En met die kleintjes erop uit. Wegtrekken achter die computers en naar de speelplekken. Ja, ja heerlijk toch? Zo. Heerlijk. Yes. Ja, en, en voor, de, voor de volwassenen is er natuurlijk... Uh, uh, ook zat te doen. Uh, nou, laat ik eerst even anders beginnen. Want ik, ja. wilde, ik wilde eigenlijk naar het dansen toe... omdat er weer een uh, cursus... Uh, line dansen gaat beginnen. Ja, dat gaat weer helemaal populair ja, worden. Ja, dat, dat wordt nee. helemaal populair. Ik zag het, het ja, laatst op tv. Ik, meem, ik neem aan dat ze vorig jaar in Zandvoort zijn begonnen met lessen... of twee jaar geleden. Maar in ieder geval gaat er weer opnieuw een cursus beginnen. is natuurlijk ook hartstikke gezond... Yes. Uh, want, want je maakt echt wel uh, al dansend heel wat bewegingen. Ja. Maar dan schiet ineens bij me te binnen over dansen gesproken. Uh, we hebben een uh, ploegje meiden hier in Zandvoort, jonge meisjes. Die al uh, jaren een groepje vormen bij uh, de Dance Academy. En die meisjes die, uh, zijn de hort opgegaan en met allerlei concoursen mee gaan doen. Met als resultaat... Dat ze binnenkort in Duitsland met de Europese kampioenschappen mee gaan doen. Zo. Nou, oh, ja. wat leuk ja. zeg. en dan met hopelijk uh, dat het traject gaat leiden naar de wereldkampioenschappen. Joch. Ja, ze hebben zo vaak meegedaan met allerlei uh, kampioenschappen. En, en, en meestal kwamen ze als eerste uit de bus. Soms ook als tweede, maar uh, derde, dat is het nooit geweest, geloof ik. Dus nou, ja, daar mogen we hartstikke trots op zijn. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, aan alle mensen die denken van... ja, ik begin een beetje vast te roesten. Dansen, joh. Dansen, dat is zo'n ja. fijne manier... om weer los in je veld te ja, komen zitten. absoluut. Dus ja. ik zou zeggen, zet Dave op, zet de stoelen aan de kant... en doe met ons mee. Nou, je hoort het gehouden. Ja yeah, hoor, hoppa. Dansé maintenant. Lijker, le pied nu dans le sable. Dan ces... En dit was dan Dave. Dansé maintenant. Dans nu, laten we dansen. Ja. Hè? De heerlijkste manier om je lichaam lekker soepel te houden. Ja, ja toch? Ja. ja, ja, ja, ja. Dat brengt geluk. Dat brengt geluk. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik weet nog een leuke trouwens over dansen. Die gaan we ook even draaien. We moeten nu toch eigenlijk even oh, meedansen? Doe, ja. Doe maar. En daar hangt de camera. En dat is, die is op jullie gericht? Ja, wij zitten alleen maar te kletsen, hè? Ja. Met koekjes erbij en dat moet je er weer afdansen. Heb jij geen koekje gehad? Je hebt heerlijke, heerlijke... je hebt heerlijke koekjes ja, meegenomen. Ja, ik heb er alleen op. Een heerlijk klein stroopwafeltje. dames en heren. De studio is open, hoor. Je kunt gewoon komen. Ja. <laughs> Neem dan wel een lekker gebakje mee. Nou, Goed. nou, kijk. Godzie, Miki, ik wou de... Even kijken. Volgende keer oranje tompoes, hè? Oh, is ja. het dan al zo okay? ja, ja. Een dag voor Ja, de, de 24ste uh, is nee, of, dat uh, hè? Nee, uh, 26. Ja, maar ik bedoel, de 24ste hebben we uitzending of niet? Nee, nee, nee uh, 26. Nou, 26, dag de Koningsdag. dag voor Koningsdag. He? Oh ja. ja, dat, Maar dan kunnen we niet netjes eten, die tompoessen. Dat kan ik nooit netjes eten. Nee, er is een hele, hele uh, programma over geweest op de radio. En toen heb ik ge gehoord, je moet ze omkeren... Met ja. het roze naar beneden. Ja. En dan kun je ze wel met het vorkje Ja, dan beter doe, je, eten. doe je die bovenkant plak je tegen de onderkant Ja, maar aan. dan plakt al dat lekkere aan het bordje. Nee, die ja. moet je in je hand houden. Je houdt hem in je hand. Oh, je houdt hem in je hand. Je houdt hem ja. in je hand en dan pak je de bovenkant. Die plak je tegen de onderkant. Ja. En dan yes. kan je in één keer, steeds ja. met één hand. Schuif je hem zo naar binnen. Ja. Nou weet je, dan heb ik een tip. De volgende keer als iedereen dan op de webcam gaat kijken. Gaan gaan wij dan showen. Wij, gaan wij voordoen hoe je het ja. de poptompous eet. En laat, ja. laat u dan wel de tompoesen bij ons bezorgen. Tolweg 10. <laughs> <laughs> en ze moeten oranje zijn. Ja, vanzelfsprekend. Ja, en dan doen wij een instructievideo hier vandaan. Ja, ja, ja, ja. ja zo zijn we ook weer helemaal niet te beroerd voor zulke dingen. <laughs> nee, zo maar je, is het. Zullen ja, we nog, nog even, een dansnummer of niet? Zullen we nog even door dan? Ja, is goed. Ja? Ja. Heerlijk, pak de, weer de stoelen aan de kant, dan gaan we niet?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 Liefste, dansen aan de zee. Afscheidsbalans aan de waterlijn. Dansen aan de zee voor je tranen. Twee voor de mijne. Drie voor de horizon. Waaraan we verdwijnen. was, zwaaiend met mijn jas, mijn armen wijd en leeg, en een hart dat schreeuwen zweeg, dat steeds meer verlangde, naar de warmte van die wang, laten we dansen, liefste, Dansen aan de zee, laten we dansen, liefste. Dansen aan de zee, afscheidsmans aan de waterlijn. Dansen aan de zee, voor je tranen, twee voor de mijnen, drie voor de horizon. Waar aan we het verdwijnen. Het is zo'n prachtig nummer. Ja. Heerlijk, zo geweldig he? mooi. Nou, echt. Bluff is toch hier? Ah, hebben jullie thuis ook lekker meegedanst door de huiskamer? Een beetje ook? zwevend, hè? Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En Dit gaat over dansen aan zee. Aan zee, ja. Maar dat uh, ja, was nog hebt... niet zo gek lang geleden een gerucht. Ja. dat we binnenkort kunnen dansen in zee. Ja. Oh, Heb je het gelezen? Ja. Ja. Ja. U, u, u, Vertel even, u drie. want ik denk dat een heleboel mensen... niet snappen ja. waar we het over hebben. In, de grote, in, je... in een van de grote kranten van, uh, van ons land... stond ja. 31 maanden een interessante artikel... namelijk dat Zandvoort op termijn gaat verdwijnen... en een terpendorp wordt. Nou ja, nou is terpenbouw in Nederland niks nieuws... want Nederland is beroemd om zijn gevecht met het water... En al in de Nederlandse ijzertijd... en daar hebben we het over 800 jaar voor Christus tot 50 erna... Uh, werd er tegen overstromingen door de mensen gevochten. Er was vruchtbare grond in Noord-Nederland. Het was dus een perfecte plaats voor de veehouders om zich te vestigen. Maar er was ook steeds terugkerende overstromingen. Dus de bewoners die gingen verhogingen aanleggen aan het landschap... en dat zijn de zogenaamde terpen. Nederland is dus bekend met de terpenbouw. Dus wij waren vreselijk met z'n drieën... Aan het nadenken, jeetje, staat dat ook Zandvoort te wachten? En nog steeds, dames en heren, weten wij niet of het een 1 april grap was. Is het mogelijk dat in de toekomst, inderdaad, Zandvoort weer zo onder water komt? Dat het een terpendorp wordt. Nederland is natuurlijk nogmaals heel beroemd om zijn gevecht met het water. En uh, nou ja... De hoogwoners die zullen daar met plezier op de anderen in de kanootjes langskijken. Uh, wordt dit een terpendorp? Gaat u met ons meepraten, alstublieft. Ieder jaar is in Nederland uh, is in de watersector is goed voor 86.000 banen. Er gaat 21 miljard euro in om. Uh, en uh, de nieuwe veiligheidsnormen voor ons land bepalen dat er nergens in Nederland meer iemand verdrinkt. Die kans is niet groter dan 1 op de 100.000. Dus ja, wat hebben we te klagen? We bouwen terpen worden door. Nu, overstromingen in Kaganistan, wordt Nederland gevraagd. Help ons, help ons. Gaan wij het tij ook weten te keer hier in ons kustplaatsje? Praat met ons mee. Was het een 1 april grap? Of wordt dit in de toekomst een terpendorp? We zijn heel benieuwd. Ja, ik ook. <laughs> ik, ik, ja. Denk, ik denk eerlijk gezegd... als het water echt zo hoog gaat komen... dat we helemaal... Uh, doei, <laughs> goed zien. <laughs> nou, er is natuurlijk dit jaar veel water gevallen... De, de, de Kennemar Duinen en de waterleidingduinen die zijn nog niet goed uh, toegankelijk voor de wandelaars. Die worden daar boos om. Ja, waarom word je daar boos om? Ja. Neem een ja, ander pad. Ja. En de gemeente Bloemendaal die gaat een, heeft een onafhankelijk bureau opdracht gegeven... om te gaan onderzoeken waarom hun huizen dit jaar zo'n wateroverlast hebben. Want die, uh, ja, god, die, die pikken dat niet zomaar dat de natuur zo ingrijpt op ons wonen en doen... dat onze kelders onder water staan. Maar het is mensen. We zijn zo heel erg klein. Het beste kun je eigenlijk in de watertoren gaan wonen. Ja. En uh, nou ja, het groene licht is gegeven. Hè? De watertoren de mag, door... die mag verbouwd gaan ja. worden... tot een groot appartementencomplex. Hopelijk met een goede lift erin. Uh, de, de, de, de, hoe heet dat? de rechtbank Noord-Holland heeft de afgelopen maandag toestemming gegeven, want er was natuurlijk veel verzet tegen. Het is een historisch gebouw, dus de Stichting Het Kuipersgenootschap van de Nederlandse Watertorens die hebben bezwaar aangetekend, maar het architectenbureau Springtij mag gaan verbouwen. En het wordt een prachtig appartementencomplex met daarin 11 of 12 appartementen. Daar waren de, de meningen nog verdeeld over. Nou, dan kunt u in ieder geval veilig en hoog boven het water wonen. Wat wil u nog meer in een watertoren? Ja. Uh, ja, zo is het. Ja. Maar zal die niet, niet omgespoeld worden als echt zo'n massa water erop afkomt? Nou ja, ik woon zelf ook vier hoog, maar het lijkt me dooding. Ja, de kant ja. De water dat je vanaf je balkon in een bootje stapt. Dat is toch heel raar? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet is niet, ik dat ja. is niet. Ja, Was jou. het een 1 april grap? We weten het nee. niet. Nou ja, we zullen, we zullen het ook waarschijnlijk niet weten. Ja, ja, hadden we even de telegraaf moeten bellen, eigenlijk, hè? Ja, hadden we ja. kunnen doen, maar, die, maar zouden ze het toe hebben gegeven? Ja, zou het hem. Want vaak laat, gaan ja. ze kort na zo'n grap wel zeggen: U bent er met z'n allen ingetuind. Mm -hmm. Dus eigenlijk, ik, ik vrees dat het waar is. Ja. Weet ja, je wel? Ja, ik vrees ja, dat het. Watervrees. Ja. Ja, <laughs> ja goed. Uh, ik uh, stel voor dat we weer even een lekker muziekje gaan draaien. Ik heb uh, Michael Bublé meegenomen. Houden jullie daarvan? Ja, ja, ja. ja oh, lekker. ik vind hem zo lekker. Tenminste, uh, zijn muziek. Ja. muziek. Ja, ja, ja. ja, ja, De ja moderne ja. crooner, kom op. <laughs> Daar komt hij. I haven't met you yet.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 Dat was dan Michael Boublé met I Haven't Met You Yet. En uh, dat zal vast door het weer komen met dat rotweer. Je komt niet buiten, kom je ook niemand tegen. Beb, help ons uit de bracht. Ja, Wat staat ja, ja. ons gaan, we weer leuke mensen ontmoeten in de buitenlucht? Of ja, wordt het nog denk, een tijdje kijk, eenzaamheid achter de planten? Dat is toch wel een voordeel van zo'n hond. Je gaat weer of geen weer eruit. Ja, want jij hebt een hondje hè, want Ik heb een hond en die ja. kom dan ook heel veel andere hondenwandelaars tegen. Ja. We gaan gewoon, hè, soms met de zuidwester op, maar... Ja. Het wordt weliswaar kouder, maar er komen ook mooie periodes met de zon. Hey. De wind waait uit het westen en het noordwesten. Het wordt maximaal 12, 13 graden. Dat vinden we dus een stuk frisser, want we hebben natuurlijk... in het begin van de week een mooi voorproefje van de lente gehad. Komende maandag is het bewolkt en vooral in de middag... komt het in tot enkele buien. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door... en er waait een stevige wind. Dan wordt het niet warmer dan een graad of 10 maar de rest van de komende week komt regelmatig regen en enkele buien. Maar zijn er ook droge momenten. En kijk dus naar buiten. Vaak lukt dat toch wel goed aan de zee met de zonneschijn. Dan waait de wind uh, de, uit het noordwesten. Voert wel weer koude lucht aan. De temperatuur komt niet hoger dan 10 graden. Pas uh, tegen het einde van de volgende week loopt de temperatuur weer op. Dus houd moed. We hebben nog steeds wisselvallig weer. Maar kijk gewoon naar buiten en zie de zon schijnen. En ga er gewoon lekker op uit. Nou, wijze woorden van Beb. En uh, Beb, die deelt ons dit mee namens... Namens Rico Weer. Belangrijk om die eens een keer te googlen. Want dan weet u exact wat voor weer het wordt. Zo is het. RicoWeer.nl, als u dit weer richt, even wil nalezen. En wij gaan uh, iets heel gezelligs doen. Op verzoek van onze Honey. Die heeft een heel leuk uh, stukje cabaret uitgezocht. Ja, zal ik het even toelichten? Ga jij het toelichten? Nou. Ja, dat, dat is misschien wel handig. Kijk, is het, is, het is de tijd van de wielerklassiekers. Misschien hebben jullie het een beetje meegekregen. Ja zeker, ja, zeker. Dat, dat zijn altijd die koersen die voorafgaan aan grote rondes. Zoals ja, de Giro ja, ja. En, de, en, de, en natuurlijk de Tour. En meestal uh, zijn die in Vlaanderen. Of in Zuid-Limburg, zoals de komende weekend is de Amstel Gold Race. Mm -hmm. En uh, daar is wel weer wat te doen over geweest. Want de natuurliefhebbers die, uh, zijn er een beetje op tegen. Omdat iedere keer die Kouwberg beklommen wordt. Ja, en er ja. natuurlijk heel veel publiek is. Dan wordt het al jaren verreden die... die uh, uh, Amstel Gold races. Ja, denk van, Het is één dag, kom op. Niet zo moeilijk doen. Eigenlijk wat wij hier meemaken met het circuit. Nou, hè? Yeah. Dat trekt ook heel veel uh, ook toeristen. Dus, uh, ja. Maar vooral de, de, de ronde. Of toen noem ik dat. Die, uh, uh, hoe het ze allemaal? Omlopend Nieuwsblad heb je. Je had afgelopen week. Had je de Parijs Roubaix. Dat noemen ze ook wel de hel van het noorden. Ik weet niet of je stukjes gezien hebt. Maar die mensen. Die, die wielerredders. Uh, die rijden over de kasseien. En dat zijn van die steentjes met modder ertussen. Dus ja. in het begin weet je nou, hoe die rennen eruit ziet. Maar als ja, ja. we eenmaal over de finish zijn. Nou, het lijkt net alsof we in een modderbad gelegen hebben. Het <laughs> ziet er niet meer uit. Ze hebben ook geen spotboer. Nee, het, echt, hè? het ziet er niet meer uit. Elke keer is een kopspijkers geweest bij... Uh, ik weet niet of jullie daar vroeger wel naar keken. Bij ja. Jack Spijkerman. Ja. Daar waren ze te gast in zo'n café. Daar was dus de, de omloop. Hmm. Daar begint het meestal mee en die ging dwars door dat café heen. Nee. Dus de ene ingang in en, en de andere, andere eruit. Ja, de, de mensen zaten. <laughs> oh, dan vonden ze het helemaal allemaal allemaal. Hey, polen, kakomap. Dus, uh, nou, het is heel erg bekend. Was natuurlijk ook een tijdje dat er veel uh, doping werd gebruikt. Ja. En dat kennen we nog wel. Uh, van uh, onze eigen, ja, ik wil geen naam, moet ik namen nee, noemen. Nee, we noemen, we geen, noemen geen namen. Maar de nee. EPO kwam. Nou, ja, in Lance om... Armstrong is er een groot voorbeeld ja. ja. van. He? ja, ja. ja. Buitenlandse namen, de we buitenlandse namen, namen noemen we. Die noemen we, we gewoon. Ja. We op de Dat hotel, duurt even kamers. voordat ze hier bij de studio zijn, dus dat durven we wel. <laughs> Maar in vroeger, in de, in de klassiekers, waren er dus ook uh, doping uh, gevallen. Ja. Ik heb dus nu een stukje meegenomen. Dat is wederom van cursief, omdat hij geweldige uh, conferences hadden. Dit is er een van uh, Gerard Cox. Die kruipt ja. in de huid van Polken. Ja. En hij heeft net een klassieker verreden. En hij wordt nog even gecontroleerd op doping. Ah, oké. Okay. Nou, we gaan Polleke. luisteren wat hij te vertellen heeft uh, daarover, deze wielrenner. Daar komt hij gewonnen, maar Polleke van Anders zult u zeggen, de keizer van vuilpannen, die grote belofte, doet die dan niet meer mee? Nee, die doet niet meer mee. De oorzaak is bekend, hij is betrapt op het gebruik van doping. We hebben een vraaggesprek met Polleke. Polleke, u bent een slachtoffer van drogerende middelen? Allee, ja, wij in Vlaanderen vernoemen het een drog. Uh, ik heb dan van enkele jaren terug een traineur gehad die mij deed slikken. Hij uh, zag mij altijd van voren koersen, vermits ik van mijn strot op mijn billen vol zat met een drog. Uh, maar het is dan gebeurd dat men aan de meid een controle is komen in te richten waar al de coureurs... Uh, uh, allerlei, uh, hoe zeg jij dat? Uh, moesten urineren? Tjunt uh, is dat waar zij moesten water maken. Uh, uh, daar stond dan bij de controle een Franse professeur die u ervan kon verwittigen of dat er in uw water iets speciaals zat. En mijn traineur Oscar de Naaier, die zegt me die dan, uh, Polke wij moeten ons plan trekken, wij doen voort met een drog, maar dat water aan de controle, dat moet gij niet gaan maken. hè? Polke zegt hem, uh, jij hebt toch uw supporters. Wel ja zeg ik, CSA zegt hem, en wie is uw grootste supporter? Allee zeg ik, dat is mijn schoonbroer, in de keukenladen. Tja, zegt hem, wij gaan die bij elke koers in een stabinet bij de eindstreep zetten en hem krijgt drinken. Hij mag zoveel pinten vatten als hem goesting heeft. Vlak van vooraleer jij dan bij de arrivée komt, moet hem dan rap water maken in een flesje en in de melee drukt hem dan dat flesje water in uw handen en dat geeft gij aan die een Franse professeur van de droogcontrole. En van die dag er zat de stanneke, mijn schoonbroer, trouw in een staminet van een Rivier, vol van bier, van mijn eigen bier. Hè. Het is te zeggen: dat merk waar ik voor koers, koekelberg, trappist. Ja. Als ik dan was uitgetrapt, pieste hij en zo ging dat jaren goed. Ze pakten de een naar de ander, maar Polleke, de keizer van vuilpannen, bleef voordoen en behaalde steeds de palmarès. Tot dan de grote voorjaarskoers kwam de omloop van Jezus Eik. De klassieker die gekend staat als de El van de Kempen. Het was te doen om een prijs van 2 miljoen franken en een drooggaasmachine. Ik zat tien dag zo bestens vol van den drog, dat ik van boven niet meer wist of dat ik van onder nog op de bedalen stond. En ik vloog over de Makadam als de elze Twee Tweemaal ben ik platgevallen, de eerste keer in de klim op de kasseien van de blijde inkomstlaan. En dan nog een keer in de nafsink, en ik had totaal geen last. En onderwijl zit mijn schoonbroer in de staminé en die hoort dan maar steeds op de antenne hoe dat ik van voren lig en dat ik die 2 miljoen franken ga pakken en hem begint van puur elan zoveel pinden te vatten dat hem vijf minuten voor mijn aankomst gans onbekwaam wordt. En zijn vrouw, uh, het is te zeggen mijn zuster, ziet hem van de koer weer komen en hem vraagt, allei, stand, Rap? waar is uw water? En hem is gans en al en een van zin en lalt van, naast de lavabouw? En zij geraakt in de paniek, want daar kom ik al aan en zij denkt, rap rap, dan zelf maar gepiest." <lacht> en bij de arrivée heeft zij gelukkig nog het gekende flesje vol. Maar alleen gaat gaan zeggen, dan is alles toch perfect? Jawel, dat is het. Maar de een andere dag moet ik voor het inrichtend comité verschijnen. En daar zie ik die een Franse professor en hem zegt, allei, Polken, ge je bent gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar allei professor, voor <lacht> <lacht> kwa dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u, je gaat een kind voorkomen. <lacht> Robin Bishop, uh, dames en heren, fooled around and fell in love. Dat is trouwens ook wel leuk om te weten. Je kan zo uh, met die statistieken bekijken uh, hoeveel mensen uh, met je meeleven hè, als radioprogramma. En we hebben eigenlijk, uh, is het bijna 50-50 aan uh, vrouwen en mannen die met ons meeluisteren. Oh, dat kan je zien. Ja, kan je, je zien. Grappig. Ja, ja, dat is wel grappig, toch? Jo. Ja. Ja, dat wel leuk om te weten. Ja. Oké, okay, nou, Fooled Around en Fell in Love. We hebben nog zes minuutjes... totdat we naar uh, het, uh, weer, uh, het journaal gaan. Um... Het, het wereldnieuws. Het wereldnieuws. We... wereldnieuws ja. Ja. Heb je wereldnieuws? Nee, nee, nee. Dan oh. gaan we over zes oh. minuten. Oh, oh, ja, ja het nationale nieuws. Het nationale, het nieuws, nationale ja. nieuws. Dat gaan we dan krijgen, ja. En dan uh, gaan we nog een uurtje door... met even geen rust aan de kust ja, en, maar kijk uh, wij, wij hebben zelf wat minder interessant nieuws, want zo las ik bijvoorbeeld ja. dat het uh, gisteren 70 jaar geleden was dat het wereldwijd de saaiste dag aller tijden was. maar is dat 70 jaar 70 geleden? 70 de jaar, de jaar geleden dag? was het de saaiste dag aller tijden. ja en verder is er dan ook helemaal nee, niets het is de over te vermelden. <laughs> Elk nou? april uh, gaan ze terugtellen. Ja, terwijl, terwijl wij hier zitten vast te buiten op lekker plaatselijk nieuws. En ja, straks al ja. inderdaad het wereldnieuws weer gaan vernemen. Maar dat zou ja. toch mooi zijn, jongens, als er opeens helemaal geen nieuws is? Gewoon. Nee, dat ze zeggen, ja. we schakelen over. En dat diegene die het leest zegt, jongens, ik heb helemaal niks. Zo heeft die weervrouw Danielle Woei een keer een vreselijke fout gemaakt. door het, uh, het weer te beginnen met. Dames en heren, het was vandaag geen weer. Ja, ja, ja, ja. Het ja. voelt ja. haar nog nagedragen. Ja, dat is ja, natuurlijk ja. wel gelijk. Ja. Zo vind ik ook zo leuk bij Omroep Brabant. <laughs> uh, daar heb je in het weekend een, een, uh, nou ja, een weekendprogramma. En daar zit Christel de Laat. Uh, die is daar ja. de sidekick. Is dat die Vlaams of is zij Brabants? Brabants Brabant. is ze. Brabants. Ja. En die doet dan ook het weerbericht... <laughs> En uh, een paar weken geleden uh, zat ik in de auto in die kon rijden. En toen had, kreeg ik een per ongeluk op de radio. En toen heb ik zo verschrikkelijk gelachen. Want het was natuurlijk prut weer, ja. al die tijd. Ja. <laughs> en ja, dames en heren, er komt nu het nieuws. Uh, je zult wel weten, het is... Vandaag uh, plenst het, uh, morgen gaat het hozen. <laughs> en, <laughs> en zo noemden ze dus al die variaties van regen op. Nou, ik kwam niet meer bij hoor. Ik denk, Waar haal je het vandaan? Ja, ja. echt heel leuk. Ja, ja sommige mensen weten er allemaal heel leuk mee om te gaan. Hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Zeg, ik stel voor om nog één nummer te draaien. Dan gaan we dus uh, naar het nieuws luisteren, uh, de weerberichten en natuurlijk ook al het nieuws op de Nederlandse wegen, of alles nog in orde is en of daar vertragingen zijn. En uh, dan komen we bij u terug en dan gaan we een liedje draaien en dan gaan we luisteren naar een nieuw verhaal van Tante Honey, Ja, die deed zo. Ja, zo is het. Weet je nog? Ja. Nou, when I get low, I get high van de Hot Sandlers. Maar Oh, I get high. All the hard luck in this town has found me. Nobody knows, but the troubles are all around me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, <speaking> all alone with no one to pet me. The rocking chair ain't no gonna get me, 'cause when <inaudible> I get low.